7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 Journaal. Excellente scholen. Wie krijgt dat predicaat vandaag? En vooral waarom? En bank Kok maakt zich op voor een dag vol chaos. Demonstranten gaan proberen de stad lam te leggen. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 De kist met het stoffelijk overschot wordt daarna door militairen... naar de rot gebracht waar Sharon woonde. Daar zal hij vanmiddag op zijn boerderij worden begraven. Sharon overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd. De Nederlandse aardoliemaatschappij zegt dat er gisteren bij drie installaties in Groningen actie is gevoerd tegen de gaswinning. De actievoerders maken zich zorgen over de aardbevingen die door de gaswinning ontstaan. Bij een van de acties plaatste de voorzitter van de actiegroep Schokkend Groningen een bord op een NAM-installatie. Hij werd gearresteerd en korte tijd vastgehouden op het politiebureau. De NAM over het protest bij een locatie in Wester-Emden. De locatie is een observatielocatie waar wij juist onderzoek doen naar het gedrag van het gasveld en naar de aardbevingen. En daar hebben de uh, actievoerders uh, foto's gemaakt van uh, de putten die op dat terrein staan. De NAM heeft begrip voor de actievoerders, maar zegt dat het bedrijf het betreden van installatieterreinen vanwege de veiligheid niet kan toestaan.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 Het Nationaal Bevolkingsonderzoek naar Darmkanker gaat vandaag van start. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75... krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het onderzoek. Meedoen is gratis en vrijwillig. Vandaag worden de eerste vooraankondigingen verstuurd... en op 24 januari vallen de eerste uitnodigingspakketten in de brievenbus. In Syrië hebben strijders van ISIS... tientallen rebellen van rivaliserende islamitische groepen geëxecuteerd. Dat zeggen bronnen van het Britse persbureau Reuters. Afgelopen dagen zouden de ISIS-strijders... een groot gebied in het Noordoosten op hun rivalen hebben veroverd. ISIS is een aan Al-Qaeda gelieerde beweging... die in Irak en Syrië een islamitische staat wil vestigen. In Los Angeles heeft Twelve Years a Slave van regisseur Steve McQueen de Golden Globe voor Beste Dramafilm gewonnen. De film speelt zich af in de 19e eeuw en gaat over een zwarte man die wordt ontvoerd en verkocht als slaaf. De Globe voor Beste Comedie ging naar American Hustle over undercover operaties van de FBI in de jaren 70. En ook werd natuurlijk de Golden Globe uitgereikt voor Beste Acteur. En de Golden Globe gaat naar Leonardo DiCaprio, de Wolf of Street. DiCaprio dus voor zijn hoofdrol in The Wolf of Wall Street. Tactische Kate Blanchett kreeg een Golden Globe... voor Woody Allen's Blue Jasmine. In die film speelt ze een gefrustreerde en gebroken rijke vrouw. Jesse Oute Kalung is er niet in geslaagd... de tweede ronde van de Australian Open te bereiken. Hij verloor in Melbourne met 6-2, 6-4 en 6-4... van de als 29e geplaatste Fransman Jeremy Chardy. Eerder werd Kiki Bertens uitgeschakeld... door de als, uh, als 14e geplaatste Anna Ivanovic uit Servië. En het weer nog. In het oosten nog wat regen. Verder hier en daar zon, maar vooral in het westen en zuidwesten... ook een bui. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen bewolkt, soms wat regen en een graad of 6. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis Mooi. Er staan nu een twaalftal files en de helft daarvan staat rond Amsterdam. Eén bijzonderheid en dat is een ongeluk op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoeverlaken staat vier kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Meer over de Australian Open hoort u straks in het privéleven van de Franse president. Uh, ligt helemaal overhoop, hoort u ook van onze correspondent.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 Boek nu uit het allergrootste vakantieaanbod van Nederland... met 100% vertrekgarantie al vanaf 89 euro. Ga snel naar kras.nl. Premier Rutte gaat naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Ik zal zelf bij de opening zijn en bij de 5000 meter de schaatswedstrijden. Ziet er zeer naar uit op de eerste dag. En natuurlijk hopen we op veel medailles... En hij gaat niet alleen, ook de koning, de koningin... en minister Edith Schippers van Sport gaan naar de Russische badplaats. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Ja, dat is toch wel opmerkelijk, want de lijst met regeringsleiders... en andere prominenten die wegblijven bij de Spelen... wordt juist steeds langer. Ook in ons eigen land is niet iedereen blij met zo'n zware delegatie. Fractievoorzitter Diederik Samsom van de coalitiepartij Partij van de Arbeid... vraagt zich dan ook af of dit wel de juiste keuze is. Zei hij gisteren in Nieuwsuur. Ik had persoonlijk een andere afweging gemaakt. Um, kijk, het is altijd een dilemma. Uh, of je stuurt je regeringsleider niet en je maakt daarmee een statement. Hè, dat doen andere landen bijvoorbeeld. Of je stuurt hem wel en dan uh, gebruik je die mogelijkheid... om de zaken aan de orde te stellen die je aan de orde wil stellen. Homorechten...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 Een zware Nederlandse delegatie kan ook voordelen hebben, denkt Samson... maar dan moet de premier wel gebruik maken van zijn positie. Hij heeft die afweging gemaakt, ik vind wel... en op die gedachte breng ik hem dan ook graag... dat hij alles op alles moet zetten om daar te laten zien waar wij voor staan. Dat hebben we het afgelopen jaar natuurlijk in Rusland ook gedaan... Minister is dat Timmermans heeft in het Russisch uh, Lavrov de les gelezen... rondom die homorechten. Ja, ik vind dat dat moet doorgaan. Ja. Het zal uiteindelijk een stapje in de goede richting kunnen zijn. Dietrich Samson van de Partij van de Arbeid. En u hoort het, politici zijn terug van het recess 2014 kunnen zij ook gaan beginnen. Hoort u zo meer over na half acht van onze verslaggever in Den Haag, Joost Vullings. Eindelijk weer politiek nieuws, mensen. Massale protestdemonstraties vandaag in de Thaise hoofdstad Bangkok. Tegenstanders van premier Shinawatra hebben de afgelopen dagen aangekondigd dat zij de miljoenenstad gaan lamleggen. De gemoederen kunnen hoog oplopen, te meer, omdat in het weekend bij betogingen werd geschoten. Daarbij is één dode gevallen en raakten zeven mensen gewond. Wie achter de schietpartij zit, is nog onbekend. Correspondent Michel Maas in Bangkok. Hoe is die situatie daar nu? Het klinkt behoorlijk dreigend. Uh, nee is dus uh, ja, zou er is één groot feest. Uh, er zijn hier uh, zeven demonstratieplekken. En daar lopen de mensen te toeteren, te fluiten, er zijn toespraken, er is muziek. Uh, het is, het is uh, ja, een, een vreedzaam protest tot nu toe. Uh, maar het is wel zo dat de hele stad is lamgelegd. En uh, ja, de vraag is hoe lang Bangkok dat kan volhouden. Nou, lamgelegd lam als in dat alle winkels bijvoorbeeld ook dicht zijn? Nee, dat is het trekken. Hier voor mij trekt net een uh, demonstratiespoed voorbij. Maar achter mij is een enorme shoppingmall mall en die is gewoon open. En veel demonstranten gaan ook toetsen dus, en demonstreren door. Even koffie dus drinken of even shoppen. Uh, maar ja, goed, dat, dat kan hier elk moment veranderen zodra de situatie is maar even een beetje grimmig wordt. Dan gaat hier alles dicht, alles op slot. Uh, wat mangelegd is tot nu toe, dat is het verkeer. Uh, dus er rijdt geen auto meer door bank op. En dat zal waarschijnlijk ook nog wel even zo blijven. Michel, blijf goed in de telefoon praten, want het is behoorlijk lawaaiig bij jou. Dat krijg je als je midden in de demonstratie staat. We horen steeds wat die demonstranten niet willen. Uh, geen nieuwe verkiezingen. Uh, ze willen niet de huidige premier. Wat willen ze wel? Maak ze dat ook duidelijk? Uh, ja, ze willen een uh, hervorming, een totale hervorming. Ze willen de hele huidige politiek en vooral de huidige regering op schuiven en dan een benoemde regering installeren. En die moet dan een nieuw systeem gaan ontwerpen dat ertoe leidt dat in ieder geval de familie van de afgezette premier Taksin niet meer aan de macht kan komen. Hoe ze zich dat voorstellen, dat is niet duidelijk, maar uh, voorlopig is ze niet verder dan deze regering moet weg. Verkiezingen moeten niet doorgaan en daarna zien we wel hoe het verder gaat. Dus daar hebben ze het zelfs voor over dat er niet echt een democratische stap wordt gezet? Uh, nou, deze demonstranten die hebben liever geen democratie dan een democratie die wordt geleid door Yingluck, Shinawatra en haar familie. Dus het kan ze waarschijnlijk niet zo heel veel schelen dat die uh, verkiezingen er niet meer zijn als er maar een andere regering komt. En hoe zit dat met de aanhangers van uh, de huidige regering? voorstanders. Waar zijn die? Ja, Nou ja, dat is dus een meerderheid. De mensen die die groep is groter dan de mensen die nu demonstreren, maar die houden zich nadrukkelijk op afstand. Die blijven buiten Bangkok, die komen niet de stad in, om ook elke confrontatie maar te vermijden, want niemand wil dat er geweld gebruikt wordt, want zo gauw er hier geweld losbarst, heb je kans dat het leger gaat ingrijpen, dat er een militaire groep komt, en dat dus de regering wordt afgezet, en dan hebben de demonstranten pas echt waar ze om gevraagd hadden. Ja, en is zo'n moment aan te geven? Want je kunt natuurlijk het land niet voortdurend maar platleggen... of in ieder geval de hoofdstad platleggen. Is er een moment waarin politie of leger gaan optreden? Uh, ja, dat, dat zal uiteindelijk wel komen. Dat, daar, word, daar stuurt alles op aan. Maar uh, deze situatie zoals die nu is... die kan ook wel een tijdje gaan duren. Want dat hebben we gezien bij vorige protesten in Thailand... Die kunnen soms weken, soms maanden duren. En dan nemen ze het afsluiten van een deel van de stad. Nemen ze maar voor lief. En ze leren ermee leven. Ze leven eromheen. Uh, tot het op een gegeven moment te hard wordt. Gewelddadig wordt. Tot er echt wel confrontaties komen met politie, met leger. En ja, dan, dan komt er uiteindelijk toch een moment dat er wordt ingeschreven. Michel Maas vanuit Bangkok. Hou ons op de hoogte daar van de ontwikkeling van de demonstraties. De demonstranten daar proberen de stad plat te leggen vandaag.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 publiek dat voor het eerst na jaren van verbouwing binnen mocht kijken... in het muziekcentrum Tivoli, Vredenburg. Popmuziek, jazz, klassiek en andere muziekvormen moeten daar samen gaan komen. Er zijn vijf zalen en onze uh, verslaggever Matthijs van der Wiel liep ze langs. Ze hebben allemaal een eigen akoestiek. Het is belangrijk, omdat we met zo'n enorme groep zijn... om goed bij elkaar te blijven. En zo gaat het de, de hele de dag door. Iedere tien gaan minuten gaan we weer dus een op. nieuwe groep ja, die over... Vet, uh... Het weerwar van trappen en roltrappen. En zelfs met de goederenlift langs de vijf zalen wordt geleid. Uh, ik wil u allemaal welkom heten in de zaal voor de popmuziek. Maar ik krijg een privé rondleiding van Erik Mans, chef techniek. En wat doet een geluidstechnicus als eerste als je een zaal binnenloopt? Even klappen. Kijken hoe lang de nagel is. Als je een, een geluid maakt, hoe lang het duurt voordat het geluid volledig uitgestorven is.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 Ja, die uitprobeerconcerten zijn er uh, de komende tijd. In maart bijvoorbeeld. Verbouwing is uh, nu bijna klaar. En de opening is in juni. AWB Verkeersinformatie. Dennis mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, het wordt natuurlijk langzaamaan drukker. Er staan nu 16 files, uh, uh, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan nog steeds rond Amsterdam. Dit zijn de bijzonderheden. De A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stoe en Hoevelaken, 7 kilometer nu. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstok is dicht. Ook een ongeluk op de A9, Alkmaar-Amstelveen... tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp staat 4 kilometer. En hier is de rechterrijstok dicht. Ze zijn beter dan de rest, of willen dat heel graag zijn, excellente scholen. Vandaag horen we de scholen wie er dit jaar bovenuit steekt. Het NOS Radio 1-journaal. Ondertussen wordt er ook gedemonstreerd. Mino Remmers is bij de demonstranten. Waar gaat het over, Mino? Ja, het gaat over het pensioenfonds PGGM, hè. Stop boycott, Israël staat op de spandoeken. Staan zo ik ben denk inmiddels zo'n 250 uh, actievoerders van de stichting Christenen voor Israël. Even meeluisteren als de pamfletten worden uitgedeeld aan de binnendruppelende medewerkers van het pensioenfonds. Goedemorgen, ik geef u iets mee. Fijne werkdag. Okay, ja. En wordt het een beetje aangenomen? Ja, ja de, meeste, de meeste automobilisten nemen hem wel aan. Goedemorgen, we strijden om de eer. Klaas en ik, wie je maar neemt. Maar het gaat heel fijn hoor. En de sfeer is heel goed. Ja. Was u en ik vind voor... het ook erg belangrijk. Dat is veel... Was u daar vooraf een beetje bezorgd over dan? Dat... Nee hoor, niet, niet echt hoor. Alsjeblieft, ik geef u deze mee mevrouw. Ja, is... Fijne daar. Zeg, wat vindt u ervan? Ja, ik uh, begrijp op zich dat deze mensen een ander standpunt hebben. En dat uh, mag uiteraard in dit land. Is het binnen ook een punt van discussie onderling tussen de medewerkers? Uh, nou, niet op de afdeling waar ik werk. Uiteraard kijken we wel naar buiten. Ja. Maar we hebben niks met het beleid te maken toevallig. Nee. Dus dat... Uh, uh, valt wel mee. Maar het leeft wel op de werkvloer. Uiteraard, want we staan even in de belangstelling. Ja? Oké. Okay. Okay. Nou, werk ze. Okay. Nou ja. Zo gaat dat hier, aan de ingang. En ik moet zeggen, de pamfletten worden toch wel door de meeste mensen die hier werken aangenomen. Eventjes terug naar Roger van Oort. Ja, dan staat op het bord PGGM stop boycott Israël. Maar klopt dat wel helemaal, want... PGGM zegt op de website in de verklaring... wij hebben nog tal van projecten die we wel financieren in Israël. Het gaat ons juist om die bezette gebieden. PGGM die boycott de banken in Israël. Um, en ik kan u zeggen dat er in Israël geen bedrijf is... wat niet op een of andere manier connecties heeft met de omstreden gebieden... die nu een onderhandeling zijn. Um, dus ik denk dat het... Uh, ja, die Helemaal banken waar. hebben bijvoorbeeld ook rekeninghouders in de bezette gebieden. Ze hebben rekeninghouders, noem maar wat iets. Het uh, Israëlische Rode Kruis, die, hebben daar rekening, uh, uh, die zijn rekeninghouder bij uh, de bank in Israël. Bovendien is het ook nog zo dat uh, banken in Israël... die zijn verplicht om ook kantoren en uh, mensen te bedienen... die. Uh, in de omstreden gebieden wonen. Maar ja, zo'n pensioenfonds, en dat is eerder bij Vietens... het waterleidingbedrijf gebeurd, Royal Haskoning... er uh, was van de zomer, geloof ik, of voor de zomer... Uh, een actie ook van supermarkten, die zeiden: dus sommige producten leggen we niet meer in onze schappen... als er zo'n stikkertje op zit, dat het ook uit die gebieden komt. Ja, er zijn natuurlijk wel allerlei uitspraken... ook van een Internationaal Gerechtshof, hè, over die bezette gebieden. Um, daar beroept PGGM zich ook op, op een uitspraak uit 2004. Ja. Uh, we leven nu in 2014... Uh, dan vraag je je af, waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Ons punt is... Uh, ons, een belangrijk punt voor ons is ook... Uh, PGGM die belegt wel in uh, Koninklijke Shell... Uh, die haar olie haalt uit Saoedi-Arabië... waar 50% van de bevolking, de andere 50%, namelijk de vrouwen onderdrukt en verdrukt... Ja. Heel veel VN-resoluties daarover. Maar nou kunt u zeggen, ja, er zijn allerlei andere zaken die ze ook doen. Oké, okay, maar um, nou dit, hier hebben ze van gezegd, wij, wij toetsen dat. Daar hebben we allerlei richtlijnen voor. Daar wijzen ze ook op naar hun website. En um, uh, nou dat, we doen dat ook bij andere bedrijven. Met name ook bijvoorbeeld in China. Als daar blijkt dat, dat het niet in overeenstemming is met ons protocol... of wat wij daarvan vinden, dan stoppen we ook die investeringen. Uh, dat is niet waar dan, want de bank of China bijvoorbeeld... daar investeren ze in. U weet dat China uh, die bezet Tibet. Uh, de, en zo zijn er een heleboel voorbeelden te noemen. Uh, U vindt het hypocriet van ze? Ja. En waarom moeten ze eerst Israël, eerst het Joodse volk nemen? Ja, dat is het eigenlijk. Goed, uh, later vanochtend is er dus nog een gesprek... hier op het uh, hoofdkantoor van PGGM... Uh, nou, de opkomst is goed te noemen, mag ik zeggen. Althans, uh, dat, dat, u bent tevreden met het aantal mensen wat hier staat? Ik denk zo'n 300. Dus, uh, en er komen nog steeds mensen bij, dus uh, prachtig. Ja, en uh, de folders en pamfletten worden uitgedeeld aan de mensen die hier werken. En die krijgen dat terwijl ze naar binnen rijden. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9, en s middags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal.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 Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. Het wordt een spannende dag voor scholen die graag excellent genoemd willen worden. Vandaag maakt de staatssecretaris Dekker van Onderwijs namelijk bekend. welke scholen goed genoeg zijn om dit predicaat te krijgen. Om zich zo te mogen noemen, excellent. We spreken hem daar straks over. Nu al contact met de directeur van de Oostadeschool in Den Haag, Renald Runsch. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw basisschool werd vorig jaar als, als excellent beoordeeld. Wat heeft u daar nou van gemerkt afgelopen jaar? Wat heeft dat opgebracht? Uh, in, ieder, in ieder geval een stuk trotsheid bij onze leerkrachten en de kinderen. Van hé, hey, uh, we, we, we, we bestaan, we, we, zijn er goed, we zijn er goed in. En ook uh, de mensen, de ouders ik zeggen, van de school, die het fantastisch vinden... en uh. van de buurt, dat we, dat we eigenlijk uh, dit zijn. En dan wilt u het natuurlijk nog een keer... Heel graag. Ja, dat willen wij eigenlijk als team nog een keer. En, en wat moet je doen om die status te krijgen? In ieder geval moet je een aantal, aantal criteria voldoen. Uh, uit, uiteindelijk moet de opbrengsten moet uiteraard gewoon uh, van belang zitten of zelfs hoger. Uh, dat is gewoon een vereiste. Uh, maar daarnaast zijn er ook andere factoren die uh, van belang zijn. Waaronder van de kwaliteit van de brede buurtschool. Uh, de kwaliteit van het lesgeven. van Wat, wat voor innovatieve uh, ideeën zitten erachter. En um, educatief partnerschap, oude betrokkenheid... Wat is daarvan nou uh, de, precies de bedoeling en hoe werkt het nou op een school? En kunt u zo'n innovatief idee noemen? Um, een van de innovatieve ideeën is bijvoorbeeld in de samenwerkingscultuur van leerkrachten. om eens te kijken naar uh, bijvoorbeeld een, een Japanse model, zou ik maar zeggen. waarin uh, leerkrachten heel duidelijk uh, samenwerken met, uh, uh, met elkaar. om uh, de gewenste resultaten te behalen en te praten over het lesgeven. En waarom is dat Japans? Uh, <laughs> ja. Dat is, uh, in Azië doen ze dat heel erg veel eigenlijk, om uh, lessen te doorschouwen, goed over lessen te praten en ook vooral samen te kijken van, um, hoe geven we die les? Uh, wat komt er wat komt allemaal bij kijken? En als we dat gegeven hebben, uh, hoe kunnen we die les nog een keer verbeteren? Mm. Nou, en, en dat samenstukje, zou ik maar zeggen, dat, dat is, wat, is heel goed ontwikkeld en dat proberen we eigenlijk ook hier uit, want het gaat puur eigenlijk over een leercultuur op school. Nu, meneer Guns, het eindresultaat, daar gaat het natuurlijk om. Levert ja. u betere leerlingen af? Uh, wij leveren sowieso betere leerlingen af, ja. Oh, hoe, hoe weet u dat? Uh, je, je kijkt eigenlijk naar de instroom. Uh, hoe hoe uh, scoren de kinderen hè? Op, op, op het toetsniveau en, en op gedragsniveau? En hoe leveren wij ze af aan het eind van groep 8? Op, op gedragsniveau en op, uh, op CITO-niveau. Gedragsniveau, daar kijkt u ook naar. Hoe ze zich uh, een beetje verhouden tot de rest? Ja, en ook hoe, hoe kinderen zich ontwikkelen eigenlijk. Uh, van, zijn ze zelfstandig? Uh, zijn ze kritisch? Uh, kunnen ze goed samenwerken? Eigenlijk kijken we ook vooral naar die vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst. Wat, en dat is vaak nog belangrijker dan kennis. Uh, en dat geeft eigenlijk aan van hoe het uh, welzijn van onze kinderen is. En zijn er ook kinderen die hier stress van krijgen? De, de wetenschap dat ze op een excellente school zitten? Nee, nee hoor. Nee, nee. Een excellente school betekent ook vooral een goede sfeer. En, en goed samenwerken met elkaar en prettig met elkaar omgaan. Dat geeft juist eigenlijk uh, rust in de school. Dat betekent gewoon dat er bepaalde verwachtingen zijn. En uh, ieder werkt op zijn niveau. Of hij nou uh, minder goed leert of heel erg goed leert. Maar er zit progressie in. En ook uh, denken we na nou over uh, hoe kunnen we nou dat persoonlijk nou bereiken. Ja. En nou, wilt u het weer? Heeft u al graag gezegd? Uh, uh, bent u al nerveus? Uh, we zijn wel <lacht> Voor de nerveus. uitreiking? Ja, we zijn nerveus. Want je gaat er naartoe. Maar je hebt eigenlijk geen idee van. of datgene wat we, uh, wat we hebben verteld. en hebben laten zien aan de jury. of dat uh, weer wordt beloond. Ja, prolongatie <lacht> is misschien nog wel lastiger, meneer Guns. Ja, klopt. De, de weg er naartoe is, is, is, is makkelijk. maar het volhouden dat blijft moeilijk. Ja. Het lijkt wel een sterrenrestaurant. <lacht> Heel goed. Uh, ik wens u toch een prettige dag. Dat Dank het maar wel. mooi mag e mogen eindigen. Renald Guns, directeur van de Ostadenschool in Den Haag. Goedemorgen.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 Half acht hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV eist dat het kabinet de geplande herkeuring voor jongeren met een wa-jong uitkering uitstelt. Zo'n 240.000 jong gehandicapten hebben zo'n uitkering. Tussen 2015 en 2018 worden ze herkeurd. Er moet eerst uitzicht zijn op werk, zegt FNV-voorzitter Heerts in de Volkskrant. Hij is bang dat waarjongens die worden goedgekeurd, rechtstreeks de bijstand ingaan. Israël neemt vandaag afscheid van oud-premier Sharon. Vanochtend is er een herdenking in het Israëlisch parlement in Jeruzalem. En namens Nederland is oud-premier Kok daarbij aanwezig. Vanmiddag wordt Sharon begraven. In Bangkok loopt de spanning op nu duizenden tegenstanders van premier Yingluck Shinawatra een aantal belangrijke kruispunten hebben bezet. De demonstranten zijn van plan om de hoofdstad volledig plat te leggen en de elektriciteit en watertoevoer naar regeringsgebouwen af te sluiten. De Thaise regering heeft 15.000 militairen en politieagenten gemobiliseerd. En PvdA-leider Samson vindt dat Nederland een minder zware delegatie... naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi moet sturen. In nieuwzuur zei Samson dat als hij erover had moeten beslissen... premier Rutte thuis was gebleven. En dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin bij Weerplaza.nl. Michiel, ik dacht dat het zou wat winters worden. Krijgen we weer regen? Is het weer zacht? Ja, vandaag zou de aanval zijn van de zachte lucht tegen de koude lucht. Wow. En, uh, nou, wanneer was dat? Afgelopen woensdag of zo? Toen dachten heel veel modellen dat de koude lucht zou winnen. Nou, als we nu naar de actuele situatie kijken... dan zien we die strijd inderdaad gaande zijn. In Denemarken sneeuwt het op uitgebreide schaal. In het noordoosten van Groningen is het op dit moment 2 graden. In Amsterdam 8 à 9 graden. Oh. Oftewel, je ziet nu die botsing van die twee luchtsoorten. Alleen de koude lucht gaat niet de winnaar zijn. De zachte lucht gaat winnen en fors ook. Zelfs in Denemarken... Denemarken gaat de zachte lucht terechtkomen. En bij ons dus uiteraard dan ook. Temperaturen lopen vanmiddag op naar zo'n 7 tot 9 graden. Nu nog wat regen en motregen in het noorden en noordoosten. Maar ook dat trekt weg. En vanuit het zuidwesten gaat dan de zon doorbreken. Dus het wordt best een aardige dag. Ja. Het grijze weer trekt in de loop van de ochtend weg. En daarna zonnige periode. Heel lokaal nog een buitje. Nou, de temperaturen noemde ik al 7 tot 9 graden. Dus de schaatsen kunnen weer weg. Uh, de ijsbanen zijn natuurlijk gewoon open, dus ja, daar lekker heen gaan. Uh, natuurlijk is de zomer ook zit... open. <lacht> ja, niet ja. allemaal. Maar ja. inderdaad, uh, natuurijs zit er voorlopig niet in. Nou, dankjewel, tot over een uur. Awb verkeersinformatie Dennis Mooi, Hoe gaat dat op de weg? Ja, dat staat op de kop af 100 kilometer file. En dat is vrij normaal voor de tijdstip. De meeste files staan rondom Amsterdam. Onder andere door een ongeluk op de A6 vanuit Lelystad richting Muiden. Tussen Almere, buitenwesten en Muidenberg. 9 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 5 kilometer. Dat is ook een ongeluk gebeurd. De is dicht. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkem, Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 7. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dankjewel. C'est la une dont tout le monde parle. Le magazine Closer affirme photos à l'appui que le president Hollande entretient une relation. Straks is het privé of politiek in Frankrijk wanneer de First Lady wordt opgenomen in een ziekenhuis na berichten over een buitenechtelijke affaire van haar François Hollande. Zweden zijn iconisch.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 Eigenlijk begint het politieke jaar pas vandaag, want de Tweede Kamer is eindelijk terug van recess. We blikken het jaar in met politiek redacteur Joost Vullings, ook weer terug op zijn plek in Den Haag. Goedemorgen Joost. Ja, goedemorgen Frederik. Ik ging me er gewoon op verheugen op dat politieke nieuws. Ja, nee, dat, dat, dat is altijd terecht. Ik bedoel, het gaat om ons, uh, dingen die ons eigen land afspelen, hoe wij erover denken. Dus het wordt uh, ongetwijfeld weer een mooi, mooi politiek jaar en uh, ik heb er zelf ook zeker zin in en met als aftrap ongetwijfeld een debat over de delegatie... die naar de Olympische Spelen gaat, neem ik aan. Ja, dat, dat zal uh, uh, morgen in het Vraaguur zeker aan de orde komen. Wie weet komt er nog wel een, een extra debat over. Het, het debat uh, woedt al vol in de media. Nou, gisteren was dan Diederik Samson die zich daar in mengde. Dat lieten we ook al even horen vanochtend. Nou, goed, hij heeft gezegd dat hij zelf een andere keuze zou maken... Uh, maar hij heeft wel begrip voor de, voor de keuze die het kabinet heeft gemaakt. Uh, hij had Rutte thuisgelaten, maar nu zegt hij als Rutte dan toch gaat... dan moet hij maar alles op alles zetten om te laten zien waar Nederland uh, voor staat... als het aankomt op de mensenrechten. Maar goed, de conclusie is uiteindelijk wel dat hij zich neerlegt bij het besluit... Uh, dus mag je ervan uitgaan dat er wel een, een, een kamermeerderheid is... Uh, ja, voor, voor de delegatie die dus naar Sochi gaat. Neem niet weg dat er ongetwijfeld nog veel over gedeputeerd zal gaan worden. Een andere kwestie die misschien, eigenlijk misschien wel vandaag zal gaan spelen... is eigenlijk uh, Ariel Sharon. Ja, Geert Wilders van de PVV wil hem herdenken in de Tweede Kamer. En ik heb toch wel een vermoeden dat, dat een aantal partijen dat geen goed idee uh, vinden... Dus moet kamervoorzitter Van Miltenburg daar een besluit over gaan nemen. Nou, dat, dat lijkt me een lastige klus. Ze zal dus ja, contact op moeten nemen met, met de leden van het presidium van de Tweede Kamer... of met de fractievoorzitters en moeten vragen hoe zij daarover denken. En dan moet zij uiteindelijk een wijs besluit nemen en dat goed overleggen. Nou, dat lijkt me een gevoelige kwestie voor een kamervoorzitter... die toch al onder een vergrootglas ligt. Ja. En dan is dit haar eerste werkdag. Dat lijkt me niet fijn. Nee, dat, dat gaat Joost niet met een meerderheid gewoon. Die daarvoor is, nee, dat, of tegen? Ja, dat, de, Het punt is dat. Euh, ik ken eigenlijk eerlijk gezegd de regels niet. De mensen die ik erover gesproken heb ook niet. Kijk, het is zo dat als een oud-Kamerlid euh, overlijdt. dan is het gewoon standaard dat er iemand herdacht wordt in de Tweede Kamer. Met, met buitenlandse politici ligt dat anders. Kijk, onlangs is Nelson Mandela wel herdacht, Maar goed, er was niemand die dat, die dat gek vond. Daar was iedereen hartstikke voor. Maar met Ariel Sharon zal dat anders liggen. En hoe er dan besloten wordt of dat per meerderheid gaat... Uh, of als een partij dat wil, dat het dan sowieso gebeurt. Eigenlijk niemand die het weet. Dus dat moet vandaag allemaal uitgezocht worden. En uh, ja, men zal er toch wel over gaan praten met elkaar. Dan was 2013 het jaar van de akkoorden. Hè? Het wordt 2014 in dat opzicht wat rustiger. Kan het kabinet een beetje ademhalen? Uh, dat, dat hopen ze wel. Uh, ja, premier Rutte zei van nou, 2014 wordt het jaar van de uitvoering van al die akkoorden... Maar goed, dat geldt alweer niet voor iedere bewindspersoon. Neem bijvoorbeeld staatssecretaris Van Rijn. Die moet nog op zoek naar steun voor zijn plannen... om in te grijpen in de AWBZ. De, de langdurige en vooral kostbare zorg. En zo zijn er wel weer meer bewindslieden... die nog met plannen langs de deur moeten. Maar goed, ook uitvoering uh, kan moeilijk lopen. Dus uh, dat, is, dat is ook geen vlekkeloos traject. Dus het wordt, blijft gewoon doorwerken voor dit kabinet. Zeker omdat ze ja, een minderheid hebben in de, in de Eerste Kamer. Dus ik vermoed dat er her en nog wel eens een akkoordje wordt gesloten... En dat het af en toe nog wel eens uh, gaat knetteren. En ik neem aan dat ze in meer of mindere mate... ook nog een beetje campagne gaan voeren. Want Er zijn natuurlijk twee verkiezingen. Zeker, ja. Gemeenteraadsverkiezingen in maart... en die voor het Europese parlement in mei. Wordt daar naar uitgekeken... Ja, ik bedoel, reken maar. Kijk, die uitslagen van die twee verkiezingen... mag je niet één op één vergelijken met die van de Tweede Kamer. Maar goed, het zijn toch belangrijke graadmeters. En, en alle partijen willen goede uitslag neerzetten. Bijvoorbeeld kijken we naar het CDA en de PVV. Die verloren allebei met de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dan is zo'n verkiezing het moment om te laten zien... dat je weer terug bent, of in ieder geval op de goede weg zit... En volgt de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... die gaan zeker verliezen ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. Dat laat zich makkelijk uh, voorspellen. Maar die hopen dan weer het verlies te beperken. Kortom, uh, ja, de komende maanden zullen wij de landelijke kopstukken... weer fanatiek en uh, ja, intensief uh, campagne zien voeren in het hele land. En waarschijnlijk ook uh, bij onszelf. Ja, dan horen we voorzichtige berichten natuurlijk... De hele tijd dat de economie aantrekt, dat het ergste van de crisis wel achter ons ligt. Kan het toch zomaar gebeuren dat dat toch nog weer extra bezuinigd moet worden? Ja, ja, dat, dat kan. Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren meegemaakt. Dat in februari altijd die, die, die CPB-cijfers kwamen. En dan kwam er weer zo'n voor ons allemaal een rotbericht... dat er miljarden extra bezuinigd moest worden. Nou ja, dit jaar eind februari komen weer diezelfde CPB-cijfers. Alleen ziet het er nu allemaal economisch iets zonniger uit. Maar het is allemaal wel broos we hoeft maar dit te gebeuren. En, en het gaat toch weer een beetje mis. Dus men hoopt en denkt in Den Haag dat we dit jaar goed wegkomen. Maar als het toch extra bezuinigd moet worden, ja, dan ligt dat buitengewoon gevoelig in de coalitie. Dan moet er weer extra geld worden gevonden. Dat is lastig voor CDA en, of VDA, VVD en partij van de Arbeid samen. Maar ook natuurlijk, omdat zij gesteund worden door D66, de ChristenUnie en de SGP als het aankomt op de begroting. Ja, dan moeten die vijf partijen weer extra geld gaan vinden en ja, dat, dat, dat zal een ontzettende lastige klus zijn. Joost Vullings in Den Haag. We gaan veel voor je horen, Joost. Dankjewel gaan we naar de sport met Frank Wilaert. Het was een succesvol schaatsweekend voor Nederland bij het EK Allround. Bij de mannen werd Jan Blokhuizen voor het eerste Europees kampioen. Voor Koen Verweij, die tweede werd. Was hij ook de logische winnaar bij het ontbreken van Sven Kramer, Frank? Ja, in principe wel, want de laatste drie keer op het EK Allround... werd hij tweede. Twee keer achter Kramer en één keer achter Skobref. Die waren er allebei niet bij. En dan kun je bijna stellen, dus won uiteindelijk Blokhuis. Al maakte Verwijt het Blokhuis op de laatste tien kilometer... nog wel even moeilijk. Maar Blokhuizen bekende na aflopen wel dat hij behoorlijk zeker was... van zijn zaak en die tien kilometer ook wel aardig onder controle had. Alleen een klein beetje verrast werd door die laatste snelle ronde... van Verwijt Maar ja, Blokhuizen kampioen op het EK Allround... die kon je van tevoren wel bijna. Invullen. Zijn, zijn eerste grote prijs. Hè? Zal dit nou ook zijn prestaties op de Olympische Spelen bevorderen, denk je? Nou ja, hij liet na afloop blijken van wel. Hij had bewust gekozen om toch nog mee te doen aan dit EK round Want dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hij zou met Sven Kramer onder andere... want daar zaten er nog wel meer op Tenerife zitten... om wat extra kilometers te maken in de zon. Maar na het OKT, het plaatsingstoernooi voor de Olympische Spelen... Uh, heeft hij besloten met zijn trainer om toch mee te gaan doen aan het EK. En uh, ja, eigenlijk uh, om in een goede flow te komen... om eigenlijk eens te voelen hoe het is om een, om een groot toernooi te winnen en dus met een, een lekker gevoel rotje af te reizen, zodat je weet oké, okay, dit moet ik doen om te winnen en zo voelt het uiteindelijk, daar doe ik het allemaal voor maar uh, ja, op de vijf kilometer zal hij geen goud winnen en om goud te winnen heeft hij toch weer Sven Kramer nodig straks, op de ploegenachtervolging vrees ik maar, uh, en dan heeft hij ook een uitstekende kans hoor. dan gaat hij ongetwijfeld weer voelen wat hij nu voelde Goed, Frank, ook bij de vrouwen 1 en 2 Irene uh, Wust en Yvonne Nauta die werd dus tweede is er nog een maat op Wust? Op dit moment weinig, denk ik, op de langere afstanden, zeg maar vanaf de 1500 meter. Daar zitten nog de 3000 en de 5000 achter. Ja, wie gaat haar tegenhouden? Kun je je bijna afvragen. Ze start op in soortje ook nog op de 1000, Nou, daar heeft ze nog wel wat concurrentie, want het is een sprintafstand. Dan weet je niet zeker dat ze goud gaat winnen, maar op de 1500, 3000 en de 5000 zou je bijna een domoor zijn om haar niet in te vullen. En, uh, ja, daar, daar staat inderdaad geen maat op. Als er een wedstrijd is, dan gaat iedereen wuster heen en die gaat om te winnen. En uh, ja, dan kun je haar maar beter op nummer 1 invullen. Dan is het hooguit een kleine tegenvaller als ze op 2 eindigt. Zoiets ongeveer, denk ik. En kennelijk vindt zij het wel fijn, in tegenstelling tot Sven Kramer... om zo vlak voor de Olympische Spelen nog flink te schaatsen. Ja, wat ik zei, ze, ze is niet echt een trainingsbeest, maar een wedstrijdbeest. Daar komt het beste in haar boven. En dan gebruikt zij, zij heeft eigenlijk het EK Allround gebruikt als voorbereiding op Sochi. Dus het was een soort veredelde training voor haar, moet je je voorstellen. Ja. En dan komt eh, straks Sochi er nog aan. Dan moet er nog een schepje eh, bovenop. Dus ze heeft niet, dus niet eens van... alles hoeven geven? Nou ja, uiteindelijk niet op de 5000. Die heeft ze, dat bekende ze na afloop ook, die reed ze tegen Nauta. En die heeft ze rustig kunnen laten lopen. Dus dat was eigenlijk een soort trainingsafstand. Omdat ze die vorige drie afstanden op het EK al had gewonnen... hoefde ze hem eigenlijk alleen maar hoefde ze overeind te blijven en te finishen. En verder geen gekke dingen doen. Niet al te zachtjes rijden. En dan, dan zou ze uiteindelijk winnen. Dus het was voor haar een, een training. Maar dat doet ze het liefst tijdens wedstrijden. trainen. Dat heeft ze dus bekend. En, en voor Kramer geldt dit jaar wat anders. Want... Als hij op het EK allround had gestart, dan had hij dat ook willen winnen. En dus had hij moeten trainen op 500 meters en 1500 meters. Ja, daar had hij dit jaar geen zin in. In het Olympische jaar wilde hij zich richten op de 5000 en de 10.000. En de ploegenachtervolging. Hij wil drie keer goud halen in Sochi. En dus ging hij uh, voor kilometers maken in de zon. En uh, ja, dat is zijn goed recht. Dat doet hij het liefste. En zo werkt het voor hem het beste. Ja, ons maakt het natuurlijk niks uit. Als ze maar zoveel mogelijk goud meeslepen uit Sochi natuurlijk straks. Ja, dankjewel Frank Wielaert. Slaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. voor acht. Een groot deel van de Nederlandse gemeente... wil dat vuurwerkreglementen worden veranderd. Blijkt uit een enquête van de NOS onder bijna 200 Nederlandse gemeenten. 80% vindt dat het anders moet. Van een verbod op vuurwerk... tot het realiseren van vuurwerkvrije zones... rond bejaardentehuizen en scholen. Een van die gemeenten waar het anders moet, zou moeten is Rotterdam. Volgens de burgemeester Abu Taleb... kan oud en nieuw vieren niet langer op de traditionele manier. De traditie van oud en nieuw is een hele mooie, maar die is echt op onderdelen ontspoord. Tientallen auto's die in brand vliegen, dat kan echt niet meer een normale traditie worden, worden, worden, worden genoemd. We zouden heel graag willen dat uh, de, uh, de duur van de verkoop van vuurwijk in uh, Nederland wordt teruggebracht. Dus het aantal dagen dat je het mag verkopen, terug wordt gebracht. Het aantal uren dat je mag afsteken wordt teruggebracht, echt pas tegen, uh, tegen, uh, tegen middernacht. Uh, dat vinden we heel belangrijk. En tegelijkertijd zouden we graag willen dat gemeenten zelf de bevoegdheid krijgen om zelf te bepalen waar we wordt afgestoken, of wel afgestoken wordt, of niet afgestoken wordt... een beetje de Belgische situatie. Is dit het begin van een algemeen vuurwerkverbod? Ik denk niet uh, dat daar uh, ook in het Rotterdamse de wens is om te komen tot een algemeen vuurwerkverbod. Uh, maar wel tot het uh, reguleren en terugdringen naar de normale proporties, zoals het hoort. Een mooi feestavond, maar niet een situatie die leidt tot heel veel schade. Maatschappelijke schade, menselijke schade en tot heel veel andere uh, ellende in de stad. Wilt u naar een Belgische situatie? Ja, ik zou heel graag uh, toe willen naar een Belgische situatie. Waar wij gewoon zelf bijvoorbeeld als Rotterdamse democratie eens met elkaar uitmaken van... Willen we het en als we dat willen, waar doen we het? Of zeggen we, nou, we doen het alleen maar bij de brug en dat is dan mooi en voor de rest doen we het uh, niet? Allemaal zaken die dan uh, lokaal, op basis van lokaal draagvlak, ook bepaald zouden kunnen worden. In Den Haag blijft het oorverdovend stil. Er is geen meerderheid uh, voor het inperken van de vrijheid rondom vuurwerk. Ook de minister laat zich niet horen. Wat vindt u daarvan? Uh, ja, ik doe weer een dringend roep op kabinet uh, en Kamer om uh, goed te luisteren naar de maatschappelijke ontwikkeling op, op dit vlak. Uh, uh, het uh, uh, aanhangen van het idee dat dat een traditie is, auto nieuw. Daar ben ik het grondig mee eens. Maar ik zeg tegen het kabinet en Kamer... maak een einde aan die uitwassen. Er zijn ontspoorde onderdelen uh, rondom het vuurwerk dat kun je met een gemoede niet meer accepteren. Je moet er eigenlijk van zeggen, die uitwassen... daar gaan we een einde aan maken en houden we een leuk feest over. Burgemeester Aboutalem van Rotterdam, Henrik Willem Hofst, die sprak met hem. Verkeersinformatie van de AWB Dennis Mooi. hoe gaat het? Er zit ongeveer een 50% stijging in het aantal kilometerfiles. 150 kilometer nu dus, dat is vrij normaal voor dit tijdstip. Drugs is het nog steeds rondom Amsterdam. Extra vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen door een ongeluk. Tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp staat 8 kilometer. De ook is ook eens dicht. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum ook nog steeds 8 kilometer. Tussen het knooppunt Hooipol. Onder en Nieuwendijk. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Hier is de ook afgesloten. De partner van de Franse president Hollande, Valérie Trier-Vaillard... die is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de Franse media is zij overstuur door berichten... over een verhouding die Hollande zou hebben met actrice Julie Gaillet. Nou dan maar snel naar Parijs, naar Ron Linker. Ron, hoe is het met mevrouw de First Lady? De first girlfriend. Uh, first girlfriend, natuurlijk, tu excuus. Er is geen officieel medisch bulletin uitgekomen, geen verklaring van het ziekenhuis... maar de staf uh, van haar en de staf van president Hollande hebben laten doorschemeren dat ze getroffen werd door een coup de blues, overmand door verdriet... dus door al die onthullingen in het blad Closer, Ze is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis om tot rust te komen. Uh, er moesten ook nog wat controles worden uitgevoerd... maar de verwachting is dat ze in de loop van vandaag het ziekenhuis weer mag verlaten. Ze wordt weinig verhuld. Nou ja, goed, uh, men heeft niet aangegeven wat haar precies mankeert. Uh, uh, maar je kunt ervan uitgaan dat zij overmand door emoties... toen zij de berichtgeving zag in het blad Closer uh, zich onwel voelde en het ziekenhuis heeft gebeld... en de ambulance is voorgereden en haar heeft opgenomen. Dus uh, uh, voor zover we weten wat er aan de hand is... Uh, dat is wat in ieder geval haar staf heeft vrijgegeven. Wat zegt Hollande over de berichten over zijn affaire? Hij heeft er niks over gezegd uh, voor de microfoon of op camera hè, in beeld. Uh, vrijdagochtend vroeg is hij wel met een verklaring gekomen... waarin hij de publicatie betreurt en dat hij juridische stappen overweegt. Uh, Hollande beschouwt het als een privé-aangelegenheid. Maar ja, de vraag is eigenlijk hoe lang hij dat nog vol kan houden. Want morgen staat een grote persconferentie aangekondigd. Dat doet een Franse president niet zo vaak. Het is pas de derde keer voor Hollande als president. Dus dat is echt een evenement in Frankrijk. Hollande had al gezegd dat hij deze persconferentie wil gebruiken... om een nieuw economisch beleid aan te kondigen. Een breuk uh, met zijn economisch beleid tot nu toe. Maar de kans bestaat nu dat hij vooral moet praten... over een andere mogelijke breuk, namelijk die tussen hem en Ja, Dus je moet je voorstellen dat er uh, ongeveer 500 journalisten... bij aanwezig zullen zijn, begreep ik. Ja, dat klopt. 500 journalisten die in ieder geval geprobeerd hebben... zich te accrediteren, ook ik. Ik moet nog afwachten of ik naar binnen mag. De president zal moeten afwachten wat die 500 journalisten hem vragen. Dus dat wordt waarschijnlijk morgen zoiets van dat hij eerst 20 minuten gaat praten... over die nieuwe economische regels die hij voorstaat. Minder belastingen voor werkgevers, bezuinigingen op de grote overheidsuitgaven in Frankrijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan vervolgens is het woord aan de journalisten om aan hem vragen te stellen. Kijk, in Frankrijk bestaan... Heel duidelijke afspraken en meningen over wat, bestaat, uh, wat valt onder het privéleven. En ook een president heeft recht op een privéleven. Dus je kunt je voorstellen dat er de Franse journalisten misschien een paar vragen zullen stellen daarover. Maar ja, er zijn ook internationale journalisten aanwezig die, uh, die wellicht uh, meteen uh, vragen gaan stellen over zijn verhouding met deze actrice. Ja, ja, ja dat is toch ook veel belangrijker, Ron. Wat weet jij? <laughs> wat kun je vertellen? Nou ja, goed. Uh, de, de, eigenlijk niet meer dan wat in het blad Closer heeft gestaan. Hè? Dus dat uh, uh, hij een relatie zou hebben met die actrice Julie Gaillet. Het feit dat hij dat nog niet ontkend heeft, dat uh, is wellicht veelzeggend. Uh, dat ze elkaar regelmatig zien in een appartement, Marcel... dat op 300 meter afstand staat van oh. het Élysée paleis mm -hmm. hè, Dat hij daar per scooter naartoe is gegaan <laughs> om bij haar te komen. Nee. En dat er maar één Echt waar? lijfwacht uh, bij was... En dat alles ondersteunt met foto's. En ja, je kunt niet goed zien of het nou Hollande is. Maar ja, hij heeft het bericht tot nu toe niet ontkend. Oh, -oh dat zegt ook al wat. Nou, Ron, als je naar binnen mag, dan horen we daar graag nog over. <laughs> Morgenavond, Marcel. S Succes. Dankjewel, Ron Linker vanuit Parijs over Hollande. Hoor je met klaks. Maar Remmers, jij staat inmiddels bij 350 demonstranten. Het worden er steeds meer kennelijk. Het groeit gestaag aan, kan ik je zeggen. Inderdaad, um, aan de hoofdingang van PGGM. Het pensioenfonds in Zeist. Zeist-Noord, geloof ik. Aan de rand van de gemeente. Waar de medewerkers binnendruppelen vanaf 7 uur. En een deel van de demonstranten heeft zelf enigszins de pensioengerechtigde leeftijd. U hebt zelf een pensioen bij de PGGM, hè? Ja, ja. Dat zeker. lijkt me lastig, want u staat hier wel te demonstreren... tegen wat u noemt de boycott tegen Israël. Ja, dat klopt. Maar dit overvalt me. Dat had ik nooit verwacht van de PGGM. Dat ze zo iets doms gaan doen. Zou u het nou weg willen bij het pensioenfonds? Absoluut. Maar, Absoluut. maar dat kan natuurlijk niet zomaar. Dat kan niet zomaar. Dat is via het bedrijf geregeld. En uh, ik ga er wel eens navraag naar doen. Ja? Want dat vind ik zeker de moeite waard worden. Want als we dit soort rare dingen in Nederland krijgen, dan uh, voel ik me behoorlijk gebonden als Nederlandse burger. Straks is een gesprek achter gesloten deuren hier binnen. Het NOS Radio Media Mediaoverzicht. Held of monster, arrogant of onzeker, moedig strijder of meedogenloze moordenaar. Terwijl Israël oud-premier Ariel Sharon begraaft... zijn de reacties op zijn dood gecompliceerd. Fascinerend en moeilijk te begrijpen. Net zoals zijn lange en bewogen leven. Dat vindt Haaret vandaag. Israëlische krant publiceert een aantal bijzondere foto's uit het leven van Sharon. Waaronder een wat minder bekende met Michael Jackson. Ook zijn er reacties van mensen die hem goed kenden, waaronder journalist Gideon Levy. Toen Sharon wegzonk in een coma gebeurde dat ook met Israël, zegt Levy. En in plaats van lessen te leren uit de politieke draai die Sharon aan het einde van zijn leven maakte... is rechts Israël nu weer teruggekeerd naar de lijn van de vroegere Sharon bruut en vreed. aldus Levy. Verwachte toestroom van Roemenen en Bulgaren is vooralsnog uitgebleven. Vanaf 1 januari mogen ze legaal in Nederland werken. In het AD staat dat de hooguit enkele tientallen Roemenen en Bulgaren naar ons land zijn gekomen. Komen. Bij een uitzendbureau voor buitenlandse werknemers zijn ze daar niet verbaasd over. We moeten niet denken dat ons land zo populair is, zeggen zij. De Roemenen die naar het buitenland gaan kiezen liever voor Spanje, Italië of Engeland. Omdat ze daar een gemakkelijker taal spreken. Groep leden van de Rabobank wil dat het bestuur van de bank voor de rechter komt. De groep heeft advocaat Gerard Sprong in de arm genomen. Ze willen dat niet alleen de verantwoordelijke handelaren in het Libor-schandaal worden vervolgd, maar ook de topbestuurders zoals Piet Moerland en Sipko Schat staat in de Volkskrant. In Trouw staat dat de opsporingsdiensten in de Rotterdamse haven... vorig jaar een record hoeveelheid drugs hebben gevangen. Het is nog even wachten op de laatste cijfers... maar in oktober stond de teller al op ruim 8500 kilo. Opvallend is dat de partij drugs vrijwel uitsluitend bestaan uit cocaïne... Een officier van justitie denkt dat dit komt doordat cocaïne aanhoudend populair is onder alle lagen van de bevolking. Minister Kam van Economische Zaken gaat vrijdag naar Groningen om de conclusies van het onderzoek naar de gaswinning toe te lichten. meldt RTV Noord. Om het bezoek in goede banen te leiden werkt de politie momenteel aan een risicoanalyse. Wij verwachten gewoon de mensen die daar ook naartoe gaan en die eventueel actie gaan voeren dat die gewoon hun gezond verstand gebruiken. In België hebben ze een oplossing voor de voedselverspilling gevonden. Onderzoekers in Gent vinden de tekst tenminste houdbaar tot hopeloos ouderwets. In de Morgen vertellen zij dat ze sensoren op verpakkingen aan het maken zijn... die kunnen vertellen of het voedsel nog eetbaar is. Die sensoren kunnen dan aan de hand van geur ontdekken... of er schadelijke bacteriën in het eten zitten. Nu verdwijnt bijna de helft van het voedsel in Europa in de vuilnisbak.